En dat is familie, dat zijn vrienden, dat zijn ouders... die accepteren dat dit gedrag wordt vertoond. Ja, helaas. Het wordt vertoond, gewoon dit gedrag. Het is vijf minuten over acht Welke bij je bije kleeft op de radio. Dat gaat zomaar niet, zonder slag of stoot. Nee, precies. En het... Zonder slag of stoot zitten we hier gewoon niet. Want het is koud buiten en het is glad... En daarvoor zit ik misschien hier nog wel alleen... omdat Jolande misschien met de fiets stond is gegaan. Het zou niet de eerste keer zijn. Want heel vaak uh, pak ze de fiets en denkt even snel, even snel. Want het is allemaal rap, rap, rap in de, op de zaterdagmorgen. En dan ligt ze dan weer op de straat. Dus ik hou me hard vast hoe, hoe dit verhaal nou weer is straks als ze aanschuift. Het is uh, zaterdagmorgen, het is 2 december. Het gaat allemaal gebeuren natuurlijk straks. Dat gaat zomaar niet. Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel Jolande. Ja, precies. Ja. Sinterklaas. Precies, Sinterklaas staat voor de deur. Dit is toch wel het weekend dat de meeste Sinterklaasfeestjes worden gevierd natuurlijk. Ik ga het morgen vieren met mijn schoonfamilie. En uh, ja, heel veel mensen gaan het gewoon op dinsdag vieren. Maar ik heb, op dinsdag heb ik dinsdag een cursus. Hè? Wordt er dan helemaal geen rekening mee gehouden met dat soort dingen? Nou, blijkbaar niet. Nou ja, goed, de, de Zwarte Piet is er sowieso al afgeknipt. Ik hoor geloof wel dat ze van het weekend gaan ze nog wel demonstreren in Dokkum. Waar ze eerst niet mochten demonstreren omdat een paar van die boerenkinkels midden op de weg waren gaan staan. En die hadden de boel tegengehouden. En nu krijgen ze politiebegeleiding om toch in Dokkum te komen. En van het weekend daar nog even een stem te laten horen van dat Zwarte Pieter echt klaar is. Ik vind het ook wel klaar hoor. Ik bedoel, er is nu zoveel over gepraat. Maak hem gewoon, weet ik wel, geef hem wat vegen of doen wit. Of weet ik wel, hou over op. Het is klaar. En hoe meer volwassenen erover gaan praten. Hoe meer kinderen gaan zich afvragen van... ja, maar Sinterklaas is er toch nog? En ik krijg toch nog wel cadeautjes? Ja, dus dat verandert eigenlijk niet zoveel. Alleen het is wel jammer voor de mensen in Dokkum... die daar een winkel hebben. Want het aantal parkeerplaatsen waren, waren nu afgesloten. En waardoor, ja... heel veel mensen gaan nu nog even boodschappen... gaan nu nog even geld uitgeven. Dus die hebben zoiets, ja, wat de fuck... allemaal wel even heel leuk dat er gedemonstreerd wordt. Maar waar moeten mijn klanten straks parkeren... Straks loop ik gewoon toch echt wel een paar centjes missen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Nou, tijdens deze monoloog van mij loopt ze binnen. Ik ben echt reuze nieuwsgierig. Ik zie al een gehavend gezicht. Dus is er al eerder ondersteboven gegaan. Jezus. Minie. Bijzonder goeiemorgen. Nou, ik weet niet of je goed is verteld. Een bijzonder goeiemorgen. Nee, ik ben nog niet gevallen, maar ik okay. reed wel voorzichtig. <laughs> ja, oké. Okay. Want ik, uh, ja, door schade en schande ben ik weer wijs geworden. <laughs> ja. Dus ik uh, ging een beetje zachtjes in de bochtjes. Ja. Maar ik, ik heb me vorige week verstapt. Oké, okay, Wond volgende... de trap, gewoon toen ik naar boven wilde. Ach nee. Ik was er nog niet bij de trap, ik dacht het. Was jij een van de, wat is het een op de honderd en... Nee, op één op de 4900 die doodvalt. Maar jij, nou ja, jij bent niet doodgevallen. Maar... Nee, maar ik, ik, ik uh, nam een grote stap om de trap op te stappen. Maar de ja. trap was er niet. Dus ik ging op mijn linkerknie en met mijn jukbeen knal ik tegen de derde tree van onder. Jeetje. En, uh, dit, dit, moet je, dit moet je eigenlijk niet te veel vertellen. Het is natuurlijk wel heel knullig allemaal. Dat op? was het ook. Maar op, op de trap. Eh, mijn vriend durfde niet met mij mee naar Zandvoort. Die denkt van, nou, ik word elkaar geslagen in dit ja. dorp gewoon. Ze dus denken allemaal. Precies. Allemaal wat ik het gedaan heb. Ja. En ik heb foto's gemaakt. Ik zeg, als je vervelend bent, dan kan ik je altijd nog aangeven. Oh, Echt gedrag. Anders geef ik hem gewoon terug. Ja, precies. Ja, nou, ieder geval blij dat je aanschuift voor dit ja. tot met tien uur. Ja, sorry dus dat ik iets te laat ben. Nee, hoor, dat geeft helemaal niets. Dus ik heb altijd nog wel wat spelen met mijn gesprekstof. Dat gaat allemaal. Kan je even je ja. gedachten op een rijtje zetten tegen de luisteraars? Tom Petty, Mary Jane's Last Dance. Hier in de koude zaterdagmorgen. Met lekker lekkere warme huts uit vervlogen tijd. Dus weer eens de een dans. Straks weer wat nieuwe muziek. Maar eerst dus Tom Petty. She grew up in an Indiana town. Had a good looking mama. She never was around. But she grew up tall and she grew up right. With them Indiana boys on an Indiana night.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 Tom Petty in Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. Ik weet niet wat er met Mary Jane is geboord. Ik heb eigenlijk nooit gegoogeld of het echt een bestaande persoon is. Misschien is het van een oud liefje van hem. Maar goed, zelfs is hij ook al... Uh, ja, ja, oud. Hij is, hij, is, hij, is, ja, hij is niet meer natuurlijk, hè. Hij is afgelopen 2 oktober overleden in de ochtend. Kreeg een hartstilstand. En dat uh, was in zijn huis in Malibu. Hij was nog bezig met toeren, trouwens. En uh, uiteindelijk... Uh, ja, je ziet niet meer. Hij is uh, 66 jaar geworden, niet echt heel erg oud, Nee, hè? He? Ja, valt allemaal wel mee eigenlijk. Het is dat te ja. dichtbij? Ik ja, zeggen, ik, had, ik had verwacht dat hij veel ouder was, maar ik vergelijk hem altijd met Neil Young en met de uh, met de Met de Paus. Met de Paus. <laughs> oh, dus. Uh, ja, dat komt okay. omdat ik volgens mijn Neil Young ooit heb zien optreden bij de Paus was dat dat of zoiets? Toen dacht ik, of nee, Bob Dylan was dat. Oh. Is ook zo'n man Voor dat deze denk... Paus uh, Benedictus. Ja, ik dacht het wel. Voor uh, penisdikte. Ja. Nou oh. goed. Uh, Tom Petty in de Mary Jane's Last Dance. Dit is een zaterdagmorgen. Uh, en uh, welkom bij het radioprogramma. Ja, hey, ik ja zie... dit is echt een stuk voor jou. Oh, ja. Ja. Ik, ik zie echt die een heel, heel interessant. Jetty, uh, lichaamsdelen. Lichaamsdelen, nou, ja. Nou, dat is onderzoek gedaan. En uh, er waren negen stukken die werden toegeschreven aan de jetty. Die blijken dus minder mysterieus te zijn. Ja. Acht keer was dat afkomstig van een beer. Okay. En één keer van een hond. Al dus de volkskrant. Ech. Ja, Ze hebben Jettie-resten ja. dus uit uh, verschillende musea en privécollecties gebruikt. Zo werd een stuk huid van een Jettie-hand gebruikt. En resten van een voet. En uh, dus andere mythische dieren, zoals de Amerikaanse Bigfoot of de Sumatraanse orang-pendek, zijn in een eerder onderzoek al ook al ontkracht door DNA-onderzoek. Haar dat van deze wezens afkomstig was of zou zijn, was eigenlijk van geiten, beren, wolven, een tafier. Dat gaat, gaat de hele dat ah, gaat allemaal da da al sprookjes. Nou, dat bestaat weet je ook niet. Nee, dat zou ook wat zijn, hè? Dat zeg. Dus vind ik ook wel heel jammer. Ja, ik weet dat God ja. niet bestaat en moment bestaat allemaal niet, maar dat de yeti niet bestaat, dat vind ik wel heel ver gaan, hoor. Ja. Maar ja, het is dus wel zo van uh, die sporen die werden dus door de eerste mensen die de Himalaya ingingen, yeah. werden ze gevonden. En de ongekende hoogte vonden ze wel merkwaardig. Op plekken waar nog geen mens was geweest. Nee, het was dus ook geen mens. Het was een beer yeah. of een tapir of... Uh, hè. Maar ja, dat gecombineerd met een prehistorische aap van drie meter die er ooit moet hebben rondgewandeld. Ja, het filmpje blijft legendarisch hoor. Ja. Dat is de, de, de Bigfoot die dan voorbij zien lopen. En dat hebben ze ja. al zo vaak proberen na te spelen met een man in een pak. En dan een wat grotere man in een pak. En dan moet je je armen met je laten slungelen zo. En op een gegeven moment, ja. dat, dat lukte gewoon niet. Het zag gewoon altijd uit als een man in een pak. Terwijl het origineel, dat zag heel authentiek uit. Het moet een soort wezen zijn dat. Ja, dat zit gewoon heel anders in elkaar. Nou, ja. Ze hebben het uiteindelijk nooit bewijs voor kunnen vinden. De man die, uiteindelijk, die het uiteindelijk gefilmd heeft... later ook gezegd dat het nep was of zo. Ik. Nou ja, het, is, het is gewoon ja. altijd uh, heel veel mystiek rond dit verhaal. Die ja. yeti, de Bigfoot. Ja, het, blijf, het blijft ook triggeren. Het Net zo van misschien... uh, hoe aliens eruit zouden zien en zo. Dat is ook altijd zo spannend. Ja. Dat je denkt van, is het echt zo? Met, begon zijn ze met, er nou? Met Bart, Betty en Barney Hill die op een gegeven moment worden ontvoerd. Of nee, die op een gegeven moment worden ze wakker en dan zitten ze in een auto. En dan zijn ze zomaar acht uur van de dag zijn ze kwijt. En op een gegeven moment gaan ze onder hypnose en dan komen ze erachter dat, er, dat ze licht te zien. En uiteindelijk zijn ze dus ontvoerd en hebben ze allerlei enge naalden in hun lichaam gestoken. Dat is eigenlijk een beetje het begin geweest, geloof ik. Dat was gewoon een eerste acupunctuursessie. sessie. Ja, dat was niks aan de hand. Daar hebben ze echt trauma van overgehouden. En daar hebben ze een of ander iets van bedacht. En later hebben ze ook alweer mensen gezien in glimmende pakken. Maar dat verwees ook weer naar de hoes van Abba, geloof ik. Abba heeft ook een soort glimmende pak aangehad. Oh ja, met een Oh, die zijn natuurlijk ook een keertje opgebeamd. En toen hebben ze die muziek gehad. En al die uh, uh, slimheid met muziek, die hebben ze allemaal van aliens gewoon. Oké. Okay. Oh, ik... ze, ze zeggen ook Mozart is ook door de aliens geïnspireerd. Nou. Oh, juist. Je gelooft het niet. Uh, nee, ik heb wel wat moeite om dit uh, allemaal op een plek te krijgen. Zeg. Goed, het is de week dat er echt een heuvel aan de hand is natuurlijk. Uh, vanochtend hoorde ik al op de radio. Wat, wat hoorde ik nou? Is het nou echt, echt waar? De belangrijkste mensen uit het kabinet van president Trump is aangeklaagd. Dat is zijn oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn. Ja, ja. Die is bekend dat hij heeft gelogen. Echt, hij heeft vier keer gelogen. Ja, Ik heb echt geen contact gehad met de Russen. De Russen, Ik ken de scout, Russen helemaal niet, hoor. zal Donald Trump dan zeggen. En uiteindelijk blijkt dus dat hij wel contact heeft gehad met de Russen. En wat zal dat allemaal weer met zich meebrengen? Wat moet Trump nu weer gaan doen? Want ja, het, het, dit is toch wel vaag dit. Dan hebben ze dus overleg gehad. En hebben ze nu wel invloed gehad op de uitslag van uh, de presidentsverkiezingen? Ach, dit is wel een lekkere zoop daar in Amerika. En verder Trump was sowieso natuurlijk afgelopen week vol op het nieuws. Maar dat hij reageerde uh, met een tweet op een filmpje. Dat een een islamitische man een blanke man in elkaar sloeg. En ja, het, het extreem moslim uh, geval. En dat, dat rukte op in Amerika. En dat moet worden aangepakt. Terwijl het achteraf bleek het heel iets anders te zijn. Oh. Maar goed, een... Ja, als zo'n president er al overal op gaat reageren... is dat nou echt slim? Nee, ik dacht dat nee, niet. Nee, soms moet je gewoon uh, echt uh, wijzelijk je mond houden. Ja, je hoeft niet... Dat uh, is even, wijs. Je ja? moet echt wel een half uur gewoon even je mond houden. Als je denkt van, oh, ik heb hier niks over te zeggen, dan hoeft het ook niet. Nee, ik, ga, ik denk dat ik wel een keer een tegeltje naar hem ga sturen... van spreken is zilver en zwijgen is goud. Dat vind misschien een hele te... goeie. Goed. Hij is zijn ouders te weg naar Rome, maar... Uh, Verder is het vandaag natuurlijk 2 december en uh, op 2 december door de jaren heen is er ook weer wel wat gebeurd natuurlijk. Dat nemen we straks een beetje door. En ook weer de Zandvoortse berichten. Hoe is dus met de water door het plein? Nou, daar staat er niks van in, maar dat komt vast binnenkort wel weer denk ik. Dat is ook de soap die we hier persoonlijk hebben natuurlijk. Pakken we nu even de scheurende gitaar van Ron Gallo. Young lady, you're scaring me! We'll put mirrors on the ceiling We'll have a bunk bed by the bed You'll light my mattress with nails One for every time Something psycho came out of your mouth Your cabin eyes are praying Your scarlet lips have said A sales pitch for the circus in your mind To your shrine dedicated to the prince of the last of your nine lives. Shake with it, and the dark is cold. F Empire of the Sun. And on the way home. En, en ze hebben ook een nieuwe CD uit. En daar staat dit allemaal op. Hier in de zaterdagmorgen. Ja, leuk dat die toestel op aanstaat Ze hebben meer grote hits gaat natuurlijk. Empire of the Sun. Oh ja, Walking on a Dream. Ja. Apart stemgeluid hoor. Ze komen uit, trouwens uit Australië vandaan. Wist ik al, maar ze zijn ontstaan in 2009. En uh, onder andere zit daar een met z'n twee eigenlijk. Luke Steele en Nick Littlemore. Die hebben het uh, uh, ont ontwikkeld. Het, uh, beentje. Het, eerste, het eerste beentje wat ze in zat heet Sleepy Jackson. En later is dat veranderd dus in uh, Empire of the Sun. Wat ook weer verwijst natuurlijk naar de film van uh, Steven Spielberg. Dat was ook een die film. Die was nou. goed hè, de Empire wow. of the Sun. Oh, wat dramatisch geworden. Met die kleine jongetjes ja. die dan uh, zo'n beetje speelden daar. Ja, uh, daar, goed, zie Het loopt tegen uh, half negen. Vertel, heb je al wat rare berichten? Tot je gekregen? Ja, ik heb wel een berichtje over, uh, een, uh, ja, dat is wel een leuk bericht, een Belgisch bericht. Nee, een, een Frans bericht. Het waren vier Belgische toneelspelers ja. en die waren in, uh, op, op, op weg naar het Franse Troye of zo. Zo heet die plaats, denk ik. Oh, dan moet maar die weten. waren dus een toneelstuk aan het uh, instuderen, maar die, die, die uh, had de titel Jihad. En zeker dertig agenten gespecialiseerd in terreurbestrijding... wachten de acteurs op in het geheel ontruimde station van Troy. Want de uh, acteurs die zaten, uh, ze, ze waren het stuk aan het oefenen. En uh, één treinreiziger vond het zo overtuigend... Ja. dat hij uh, dat heeft de politie gebeld. Oké. Okay. <lacht> de autoriteiten vreesden de aanslag. Ja. Het misverstand kon zelf worden, snel worden opgehelderd. Maar door de ophef misten de toneelspelers wel een debat... in de middelbare school waar ze voor waren uitgenodigd. Maar ja, de autoriteit had verklaard dat ze het niet overdreven hadden... maar gezien een gemelde dreiging... dat ze geen andere keuze hadden dan het station te ontruimen... en speciale eenheden in te zetten. Ja, precies. Ja, goed, ja, de politie. Ja, waar, gaan, wat, hebben ze dan nog geen uh, vergunning voor aangevraagd? Dus ja, je denkt, dat moet je, je mag toch... repeteren in een treincoupé. Ja, ik bedoel, dat, ja, dat gaan ze dan nou gewoon zo over spontaan gaan ze te opnemen. Oh, dit is wel een mooie set, laten we hier wat opnemen. En ik bedoel, ja... Nee, ze namen het? niks op. Nee, ze waren gewoon... Uh, hun lijnen, uh, hun, hun tekst aan het doornemen. Omdat ze daarna al ze aan debat in de middelbare school gingen ze waarschijnlijk eerst een klein toneelstukje doen. Oké. Okay. En uh, en ja, en daar werden ze dus opgepakt. Het is okay. wat, uh, ja. Ja. Nou ja. Je kan ook niks meer doen tegenwoordig. Nee, je kan nergens je, meer oefenen. Niks. Je hoeft uh. maar wat rare teksten uit te kramen. Je wordt gelijk je wordt, opgepakt. Je wordt gelijk opgepakt. <laughs> ja, <laughs> willen, willen we nou het veilig krijgen in Nederland of niet? Dan is nee, het toch maar het logische was je ook in België, maar we je, je, uh, we hebben eigenlijk wel een behoorlijke code voor uh, terrorisme dreiging. Ja, een, een code uh, je? Je merkt, je merkt er vaak niet veel van, maar nee. uh, het, het is behoorlijk hoor. Ik zal eens kijken wat het ook, uh, hoe, hoe hoog het is inderdaad. Ja, ik ben wel nieuwsgierig. Nou, maar ja, wat ja, ik weet niet kan... of er nou gelijk een speciale eenheid hierheen komt. Als wij zeggen uh, terrorisme dreiging. Dat ze dan al denken van, oh, daar zijn ze bezig. Nou ja, ik ben nieuwsgierig. Ja, wat je dan kan doen om het, de boel al te triggeren. Ik hoop niet ja. dat dat soort dingen dat op het internet staat. Dan gaan mensen het ook nog vaak uitproberen natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou ja, het is goed om te we weten dat ze scherp zijn. Maar soms is dat misschien een beetje wat overdreven. Ik ja, maar denk, ja, ik... je, weet, je wil ook niet zoiets hebben als, uh, als wat er in Brussel was. Uh, of op z'n avond te weet je. Nee, wat? dat is ja. waar. Maar kan je het voor zijn? Dat is de vraag natuurlijk. Ja, goed, ja. de nieuwe single van Noel Gallagher is een beetje onduidelijk welke het nou precies is. Ik draai gewoon het hele cd'tje helemaal, helemaal plat. Gewoon helemaal, helemaal leeg, zeg maar. Dit is de nieuwe... The man who built the moon. Noel, Flying Bird. Het en meeslepend nieuwe album van Noel Gallagher, High Flying Birds. High Flying Machine heb je ook geloof ik. Het lijkt ook allemaal een beetje dat je denkt, hey, dat, dat is er niet al zoiets gemaakt. En dat maakt allemaal niet uit. Ik vind het grote en meeslepend. Ik vind het wel geinig. Dit is wel een beetje zwaar op hand trouwens. Er staan wat vrolijkere stuk op. Dit is er een van The Man Who Built The Moon. Wat een onzin! De maan is helemaal niet gebouwd. Nee, binnenkort is wel de maan geloof ik. Aankomende week is de maan super groot. Dan staat hij geloof ik 4000 kilometer dichterbij. Ja, hou... hou ja, spreek me niet op aan als het fout is, maar sowieso heb ik gehoord op Radio 1. En uh, ja, dan staat hij ook weer wat verder weg. En dat scheelt dan iets van 5000 of 6000 kilometer. Dus dan is iets groot. Ik vind sowieso soms dan lijkt de maan heel groot... En even later lijkt hij weer heel klein, maar dat is gezichtsbedrog. Dat schijnt helemaal niet zo te zijn. Dat kan helemaal niet. Hij, is, uh, hij blijft hetzelfde groot. Ja, dat, maar het nu blijkt. Hij staat, hè? Ja, maar nu blijkt dus weer niet. Nu hij kan een soort ellips gaat hij om de aarde heen. Dus er zijn wel momenten dus dat hij uh, groter is en dat hij kleiner is, maar niet s ochtends en s'middags middags of s'avonds dat het zo verschillend nee, is. Dat kan niet. Maar het is niet. wel zo volgens mij dat als je op de evenaar bent, dat je dan dichterbij staat. Oké. Okay. En als jij dus gewoon uh, waar wij zitten, zit er een stukje verder ja, vanaf. af. Dus, ja, logisch. Maar je ziet af en toe inderdaad van die hele mooie. Uh, in Afrika of zo, of in Egypte of zo. zie je van die hele grote manen. Maar ja. dat is dan echt puur omdat je er veel dichter bij de evenaar zit, volgens mij. Ach, maar het scheelt echt duizenden kilometers. Nee, duizenden. Nou, ja, misschien wel. Ja, misschien ook wel. Het is tijd voor de Zandvoortse Het is even na half negen. En, uh, nou, vertel me even. Ja, ik, uh, ik zie hier een bericht. Dat, uh, dat, dat uh, baart mij toch wel zorgen. Want... Uh, de, Marnix Bal van Loveland Events, die, had, die wilde toen een Loveland Event doen in Zandvoort. Maar er waren nog zoveel negatieve reacties. En toen bleek het weer ook nog slecht te zijn. En toen heeft hij uiteindelijk gezegd... van, nou ja, ik, ik, uh, we gaan niet meer naar Zandvoort toe gewoon. Want uh, hij zegt, ik heb geen zin om de speelbal te worden van de politiek. Want met de komende gemeenteraadsverkiezingen... En, en alle onzekerheden gaan wij geen evenement in Zandvoort plannen... zolang wij niet weten wat de nieuwe raad wil met evenementen. Want hij zegt al toen hij bekend werd... vond hij de hele atmosfeer zo negatief... En hij is er echt gewoon helemaal klaar mee. Nou ja, het klinkt dus, ook wel logisch. Ik bedoel, ja, ja. Ik, ja of hij er helemaal klaar is mee, deze weet maar, ik niet. Maar goed, ik stel me best voor dat je denkt... Van, nou, ik ga even ergens uh, anders ja. dingen organiseren... en ik hou uh, het even ja, buiten Zandvoort. Rustig, maar het is dus wel zo. Hij denkt zelf al dat deze negatieve publiciteit... ook andere organisatoren zal afschrikken... om überhaupt iets te gaan doen in Zandvoort. Nou. Dus hierdoor gaat Zandvoort gewoon echt... Uh, Echt aantrekkelijke evenementen mislopen. Ja, maar hallo. Weet je hoeveel evenementen aan worden georganiseerd? Elk weekend was er wel iets afgelopen zomer. Nou, ja. Afgelopen maanden. En ja, het, het, mensen hadden wel zoiets. Ja, is het nou een soort... Eh, is het, woon ik in een circus of woon ik op een uh, evenemententerrein of zo? Wat is dit? We moeten hier toch nog gewoon kunnen wonen? In plaats van dat, uh, dat we hier alleen maar toeristen rond hebben lopen. Nee, maar er gebeuren wel dingen. Maar ik, ik vond het toch wel, uh, wel heel leuk om, om zo'n evenement hier te hebben. Want ja. de meeste evenementen zijn toch eigenlijk altijd rond Amsterdam... en in die hele grote terreinen. En dat hebben wij nou ook weer niet. Ja, en maar die... uh, en het is, over het algemeen zijn uh, grote dingen die dan eens een keer eindelijk georganiseerd worden... dan trek je net de mensen niet. Maar hiermee trek je heel veel mensen door Zandvoort. Ja, maar het, het, het is natuurlijk ook ontzettend slecht voor de naam van Zandvoort... slecht ja. de naam voor Nederland. Ah. Naakt gaan dansen. Hou nee, ik wil wel helemaal niet naakt gaan ja, dansen. Ja, Wel, dat we nog op het naaktstand willen we toch een dansfeest gaan Nou nee. ja, dan, ja, als je danst moet je even een broekje aandoen. Dat ga je niet doen natuurlijk, hè? Dat dus wel. Dit zou echt een hele slechte naam voor uh, Nederland geven. Maar ja, de voorzitter van God, de op, bewoners van de doen, Leefbare Kust... Albert Korper, die herkent zich helemaal niet... in de kritiek van Amalekse nee. Want nee hoor, want als positief. wij waarheden hadden voor gezegd... dan hadden die misschien wel ter plekke weer kunnen worden weerlegd. Nou, bedankt meneer Korper. Ja, goed. Is, uh, ja. De goed. Het politiek in Zandvoort is zo positief. Dat ja, is echt uh, heel erg positief. Af en toe word ik er een beetje mis van hoor. De boulevard zeggen. van Zandvoort gaat binnenkort flink op de schop. Nog één te wil de boulevard herinrichten. Om haar concurrentiepositie als badplaats te versterken. En de, de ruimtelijke kwaliteit van Zandvoort te verbeteren. Ze zijn sowieso bezig op verschillende plekken. Natuurlijk als je het, het, het, het Zandvoortse uh, station uitkomt lopen. Daar is het ook al veranderd. En uh, nou, hier zijn ze mee bezig. Waterdorpplein zijn ze mee bezig. Overal moet, moet het mooier worden. En, een ja, tijdje geleden waren er al van die berichten dat mensen zeg maar op de boulevard liepen en dan werden bijna aangereden door een fiets. En die fietsers dachten dan van, ja, mag je mag hier toch fietsen? Je mag er helemaal niet fietsen. Dus dat gaan ze ook aanpakken. Dus nou is er een, een schets gemaakt. Dat heeft een uh, stadsbouwmeester uh, van Haarlem, Max Erschot, ja? gevraagd om dat even visueel te maken. Dat ziet er mooi uit. Ja. Betere ja. verlichting komt er ook. Dus wanneer ze gaan bouwen, zie ik ze gauw niet in het bericht staan. Maar het is wel... Oh nee, ik dacht even dat er 6 miljoen mee gebaat was. Maar dat zijn de bezoekers. 6 miljoen bezoekers oh, per jaar okay, hebben wij. Dat ja, ja, ja. is best wel... Daar mag er wel iets gebeuren aan de... Ja, ja maar uitziet. ik vind inderdaad dat er best wel een, een fietspad mag zijn. Inderdaad, vanaf Bouwenspalles tot, tot voorbij de rotonde. Dat dat gewoon specifiek voor fietsers is. Nou, ja. Waarom niet? Ja. Het is best breed allemaal daar. ja dus, uh, En verder was een eenzijdige ongeluk. Een ouderdag is zondagmiddag, bijna alweer een week geleden... gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval... in de parkeergarage onder de Albert Heijn... In de Louis-Davidstraat. De, de vrouw reed uh, ja, zo ook gewoon baf bovenop een pilaar... En uh, ze is naar het ziekenhuis overgebracht. Uh, en, ja, de lekkende vloeistoffen hebben ze wat aan gedaan. Ja, dat lijkt me wel, ja. Van, van die vrouw of van de auto? Nou, het zou wel benzine geweest zijn. Oh, In ieder geval iets even. van brandstof van de auto. Ja, ik bedoel, van schrik kan je toch wat dingen laten lopen, of lijkt me. Of dat maar. ze een leiding heeft uh, geraakt. Dat kan ook nog, hè? Daar oh ja! Ja. ja, je weet het Dat het hele, nee. hele carré zo in elkaar zakt. Gewoon. Goed, dat is zover de <laughs> Zandvoortse berichten. Ja. Volgende uur hebben we nog veel meer voor u natuurlijk. En dan starten we nu even een plaatje van de hoe met hebben een nieuwe CDA, ja, die kan je nu nog niet aanschaffen. Maar je kan hem alvast bestellen, zeg ik op uh, iTunes. Dat heb ik niet gedaan, ik heb gewoon het rukje gekocht. En dit is de nieuwe single namelijk Lemon to a knife fight. Zero to zero, I pick up the bill.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 Yet and wider with every word you say Intoxicated Give a try en Tokio, dat waren allemaal grote hits. En het is ook een heel leuk beestje wat ik in Australië ooit s'nachts tegenkwam. ik maakte dat touwtijdigens uh, uh, schrok. Omdat ik namelijk uh, even naar de wc ging, even wilde plassen. Ik denk straks, ik ik hij hem er nog af ook. Maar goed, het, uh, nou, wie? het is eigenlijk een heel klein beestje, hoor, dus ik kan niet heel veel kwaad doen. Maar goed, het is wel veel voorkomend beestje. Ik zie, kijk dat jij naar een van de camera's zit te kijken van een inbraak. Waar gaat dit over? Ik zei ja. hem klungelig crimineel, geweld. Ja, ja nou ja. Ze dus, dus, ja. zijn in Ridderkerk bezig geweest. Ze gaan er vandoor zonder buit. Ja. Maar ze veroorzaken dus wel 2500 euro schade. Oké. Okay. En waarschijnlijk heeft die ene nu zijn poot gebroken. Ja, ik wil zeggen ze springen gewoon van drie, van twee, meter naar beneden. Ja, oh, wat eng. Ach, krijg ik altijd kriebel van me in mijn buik als ik het gewoon zie. Ja, maar, ja ik zie nu toevallig ook uh, de Wereld Eetdag zie ik eraan hier op de Dam. Dat was ja. de afgelopen week. Het is maandag, eigenlijk allemaal ontgaan dat het, dat het is geweest. Nou, dat kan ook zomaar wat eerder geweest zijn hoor. Oké. Okay, nou. Maar uh, dit zijn de filmpjes op een of andere manier. Oh, nee. Oh, okay. <coughs> Gisteren stond hij dus in het teken van de Wereld-Estdag. Het heeft heel veel bekijks getrokken, zie ik hier. En ze hebben gewoon een heel groot uh, teken gemaakt: van uh, uh, dat uh, rode. Ja. Yeah. Of dat roze dingetje. Ik zal nog wel eventjes het filmpje voor ons op onze internet. doet me denken. Uh... Ik was zat vanochtend even het nieuws te kijken. Dus ik namelijk. Uh, het ging het ook over Trump met uh, uh, Flint. Weet je wel? Ja, hoe moet het nu verder? En de verslaggever stond voor het Witte Huis. En ik, ik ja, het, het verhaal is natuurlijk ook een beetje saai. Die zit de ook. ja, natuurlijk die Flint. Ja, het la gelogen, lala. Dus ik kijk van het Witte Huis, denk, hey, is er nou ook zo'n zo'n lintje gemaakt, een roze lintje? Ik bedoel. Uh, Lania Trump heeft het bonnet ook versierd. Je heeft het echt heel ja. mooi gemaakt. Met ja, al die ja, ja, ja. kerstbomen. Ze heeft, het gewoon wat, ze heeft het niet overdreven. Ze heeft het gewoon klein gehouden. En nu zag ik ook zo'n zo oranje dingetje. denk ik, hey, staat ze er ook bij stil? Zal ze, ik bedoel, mag het dan van Trump dat ze zoiets gaat doen? Verwijzing ik naar homo's? Weet, Doe, ik, niet. Dat, Weet dat, ik niet. Ja, ik was er wel uh, geschokt door. Ik denk, vind het wel een mooi gebaar, maar... Ik weet niet of ze het zo bewust heeft gedaan, of dat het gewoon toevallig iets was wat in het kerstpakket zat, terwijl ze uh, aan het versieren waren. Maar ze gaat er nu echt helemaal wonen, hè? Of ze woont er inmiddels al echt helemaal met die zoon. Maar dat was in het begin, was het nog part-time, uh, hè? Ja, toen zat ze uh, nog in, in, de, in de Trump Tower ergens. Ja. En nu, uh, en nu woont ze samen met die Nou haar. ja, het was ook best wel een omschakeling on, uh, natuurlijk. En zij heeft waarschijnlijk het hele huis moeten verbouwen om het haar smaak te maken. Ja, ja je krijgt heeft er een bepaald budget voor, hè? Ja, precies. En uh, dat was te kort natuurlijk, daar moesten we nog wat bij vragen. Zoiets was natuurlijk. Goed, nog meer op werkelijke berichten. Ja, in het Spaanse Sotillo de la Rivera hebben restaurateurs. een uh, 18e eeuws beeld van uh, Jezus Christus gingen ze restaureren. Ja. Maar toen vonden ze in zijn achterste, dat zit dan wel weer apart. Huh? een papiertje. En, en op dit papiertje staat een boodschap uit 1777. En is als het ware door een priester als tijdcapsule bewaard. Daar staan uh, vrij uh, interessante informatie over op, yeah? op, uh, op, over die periode. De economische en politieke situatie en de religieuze discussies van die tijd. Wauw. En is daarnaast wel leuk. worden dus, ja, wij hebben ook zo'n. Uh, nou ja, niet in een achterwerk van een beeld. Maar <laughs> wij hebben dus ook de schat van Zandvoort uh, begraven op het Raadhuisplein. Hè, yeah? En die wordt over 100 jaar opengemaakt. Okay. Maar deze is dus gewoon echt 250 jaar of zo uh, later is die geopend. Dus dat is wel heel grappig. Dat is heel grappig. En er is op beide kanten geschreven. Het werd ontdekt toen de restaurateurs dat stukje stof... dat voor het achterwerk van Jezus was geplaatst werd verwijderd. En uh, nou, ze zijn heel overdonderd door de ontdekking. Want het, uh, ja, het is uniek om handgeschreven documenten te vinden in dit soort oude beelden. Maar wel het achterste dan. Dat is wel weer raar. Dus ja, het ja. achterste van Jezus Christus. Ja, maar ja, er, er zat een doekje voor. Dus het viel ook niet zo op. Er zat een doekje maar voor. Maar het is... Uh, ja, dat is toch hetzelfde soort handtekening ook van de, van de oude, uh, auteur of de kunst, kunstenaar. Hè? Dat is natuurlijk ja. ook wel heel, heel bijzonder. Ik vind het een mooi gebaar. En het is waar, ja. je moet soms gewoon uh, opschrijven iets... en dat moet je gewoon bewaren en dan later erna lezen. Ik kwam laatst een Engels boek tegen voor mij. En het Engels les vond ik altijd heel saai. En tijdens de Engels les heb ik heel veel onzin zitten opschrijven in dat Engelse boek. Ja. En ik was het allemaal vergeten. Dus ik kwam tegen en dus dacht ik... hé, hey, best grappig om dat allemaal weer te lezen. Ja. Dat is ook een soort... Uh, ja, je wordt even teruggeplaatst. En je denkt, hé, waar hield ik me nou mee bezig? Oh, ja, je boeien, weet het. He? ja, ja. maar het, het, dus is wel, het is wel interessant. Want ik app. heb toevallig gisteren mocht ik mijn oude dossier, mocht ik uh, lichten, dossier, ja van de gemeente van PNO. Nou, ja? dat was toch wel een uh, centimeter of oh, ze vier. Een, een dossier voor jou aangelegd. 31 jaar, nou ja, is gewoon in je personeelsdossier. Maar daar zat ja? dus ook mijn originele uh, sollicitaties dat erin. Oké. Okay. En ook, uh, ook wel heel opmerkelijk van wie moet je waarschuwen bij. Uh, uh, als er wat gebeurt. Hè? Met 1, 1 en 2 of niet? Nee, gewoon, uh, en daar stonden dus twee zussen van mij op. Okay. Maar, maar die leven dus gewoon allebei niet meer. Oké, okay, dus dat moest je even heel, updaten. Heel bizar is dat. Dus, uh... dus diegene die dat doen, die had er echt van, oh, weet je. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja. ja, nee, het is grappig om even terug maar in de, ook de ook tijd oude, te kijken. al je oude, oude, oude diplomas, ook die je niet gehaald hebt. Die moesten ze natuurlijk ook hebben, omdat je dan nog een keer ervoor ging. Ja. Van, nou, ik wil wel kopietjes van de gehaalde diploma's. Die andere hoeft niet... Ja, heb je toch niks aan. Ja, was wel leuk. Ja, is altijd leuk. Ook even... een tijdcapsule eigenlijk. Ja, tijdcapsule. Je moet gewoon even af en toe terugkijken ja. wat je toen dacht. En dat is altijd ja. moeilijk om vast te leggen. Want je wil altijd toch iets zinnigs zeggen. Dat ja. je later denkt wauw. It's all gone crazy. My mom and dad say to me. Said it wasn't like this. Back in 1993, right there your money was money. Allowed to say something funny, and you could chat up a honey in the street. Back then they didn't tweet, they read the papers, talked to friends right through their faces. Didn't Snapchat, they just chit chat. Yeah, let's have a think about that. When well, they won't wake up and smell the coffee.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 1993, ja, dat is mijn jaar. Toen begon mijn carrière hier bij ZFM. Echt, dat is de, goed, de, de goedste beslissing wat ik ooit heb gedaan. En daarna is het echt alleen maar gewoon, ik ben regelrecht naar de top gegaan gewoon. Hm. Qua, sal ja, qua, qua, qua <laughs> salaris is het wat tegengevallen. Ja, dat is toch wel een beetje qua, wat, hetzelfde Het is bevoren. <laughs> ja, ik, ik, ik reed altijd in een voor naar van, Straks dan kan ik dat huis hier wat kopen of daar, maar dat is allemaal achterwege gebleven. Uiteindelijk ben ik gewoon met een hele rijke vrouw getrouwd. Het is ook goed gekomen. Ja, oké. Okay. Ja, Jan ja, ja, ja. Ar, en dat is een uh, aardig uh, leuke vent. Hij speelt alles zelf. Hij speelt alles in op de drums en doet alles dat live. En dan doet hij een, een, een soort loop en dan nog wat bij. En dan, op een gegeven heeft hij een heel orkest of een hele band heeft hij geformeerd. En daar zingt hij dan overheen. En dit was 93, daar zong hij toevallig over. Of hij daar zelf in geboren is, weet ik niet. Maar dat zou zomaar kunnen. Want het is een jonge gozer nog, jonge god. Goed, het is de zaterdagmorgen, 10 minuten voor 9. Welkom bij het radioprogramma. Uh, vandaag las ik in de krant allemaal weer tips. Want iedereen gaat natuurlijk nog even boodschappen doen. Het moet nu nog allemaal even gebeuren. Want ja... Want... Want... want ja... Ja... Sinterklaas. Sinterklaas, eh, zoals u weet, bestaat. En ik ben Sinterklaas. Precies, die komt er ook aan de deur. Was dat nou opstelten? Ja, was dat een opstelte? ja gaat goed. Die stem die... is onmiskenbaar. Wat een logische stap om nu Sinterklaas te gaan spelen. Dat was een goed idee dat van. Dat is hem. toch weer heel anders dan de bus. Ja, dat is heel iets anders dan de bus. Ja. Wat uh, Teven doet. Wel weer zo'n VVD'er. Die een bestuurder wordt. Dat is echt een geniaal stuk tekst van uh, Rutte. Peegleer. Maar goed, dus uh, nu waren in de krant al dingen te lezen over hoe pak je het aan. Want heel veel mensen hebben stress. Ik zag het ook al een met aan mijn vrouw. Terwijl die niet eens zoveel cadeautjes moest kopen. Maar vijf cadeautjes geloof ik van vijf euro. Maar ja goed, dat is toch niet zo makkelijk. Want vind maar eens iets knaps voor vijf euro. Dat is bijna niet te doen. Dus nu vandaag uh, heel veel tips. Letters heb je voor vijf euro. Hey. Precies. Nee. Flesje wijn. Kijk, jij hebt meer ervaring mee? Nou. Ja. Ja, wij, wat, en of, ik vier het niet. <laughs> ja. Hij rijdt mijn huisje voorbij. Oké, okay. nou goed, vandaag staan in de kranten... Uh, sommige mensen hebben last van paniekaanvallen. Andere mensen <laughs> hebben van cadeaustress. Uh, een hele dag lang shoppen doe het niet. En zeker niet tussen 12 en 2. dan is het drukst. En sommige mensen denken, ik moet naar Amsterdam. gaan ze een keer naar uh, Zaandam of Purmerend verwijzen ze dan. Alkmaar? In Alkmaar, maar als je naar Alkmaar gaat normaal... moet je naar een Echt allerlei tips erbij, denk ik, oké, okay, dat is allemaal wel. En verder, als je gedichten schrijft... Uh, maak het af. Zegt een bekende schrijver. Die zegt nog even: Je kan het ook wel denken bij jezelf: van. Ah, ik doe, maak nu nog een paar regels. En dan maak het straks wel af. Nee, je zit nu in de flow. Maak het dan ook af. Zet het even uit. Nou, ik heb gisteren ook een beetje meegeholpen voor een gedicht voor mijn zoon. Die moest naar scouting. Maar ik ben er niet zo makkelijk in. Ik ben er niet zo goed in. Het is, dat gaat me niet makkelijk Maar die genichtjes. Nou joh, je hebt allerlei websites daarvoor tegenwoordig. Ja, dat is wel waar. En uh, dan zeg je, je hoeft alleen maar het cadeautje aan te geven... de naam van degene of de jongetje of een meisje is. Nou, dan komt wel een heel eind. Ja, jezus. Nou, het is zo simpel tegenwoordig. Ja, jes, uh, ja, ja ik kan het zelf Jezus wel, maar... Maria. Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik Dat doe je niet. Nee, dat doe ik niet. Goed, Vanell, wat heb jij... Uh... Ja, een, een Chinese man is opgepakt. En uh, die was heel gefrustreerd... omdat uh, zijn dagelijkse busreis in Lian Yungan, in het oosten van... je, je weet wat, dat ligt naast uh, Peking 1. De... Ja. Nou, ja. ja. In het oosten van China. Dat duurde zo lang. Ging naar zijn werk. En uh, op een gegeven moment dacht hij... Van, nou, ik ben er helemaal klaar mee. En met een witte verf en een kwast... tekende hij een nieuwe pijl op het wegdek... om zo het verkeer een andere kant op te leiden. Hey? En uh, wat hij zag dat de rechts, rijstrook met de pijl rechtdoor altijd al vol stond met auto's... terwijl de rijstrook naar links altijd rustig was. Dus hij denkt, nou, in plaats van rechtdoor zet ik dus ook een pijl naar links. Dus dan kunnen die andere auto's niet meer rechtdoor. En dan gaan ze met z'n allen naar links. En dan kon zijn bus waarschijnlijk dan rustig rechtdoor of zo. Nou ja, hij moet in ieder geval duizend... Juan betalen. 125 euro. 125 euro voor deze grap. Nou, dat doe je graag En volgens natuurlijk. de politie was zijn gedrag heel gevaarlijk. En kon ja. het leiden tot ongelukken. Ja. Yeah, en de shop. weg is opnieuw geverfd. Ik vind het wel heel hard, hoor, dit. De weg is opnieuw geverfd. Ja, ja die, die, die pijl moest weer rechtdoor door. Iedereen heeft even dus, uh, een, een uh, kwast genomen. En jongens, we maken hem gewoon maar even zwart, gewoon even snel. Ja. Nou, het lijkt me toch een aardige onderneming om de, de, be, be, de, de bewegwijzering anders te maken. Ja, ja ik vind het wel grappig op zich. Nou ja, het is wel creatief bedacht. Dat ah, is zeker zo. With. Oh ja, sorry, ik moest even op uh, deze plaat is aankondiging. Deze paard begint namelijk in één keer. En dat is Happy Camper Born. Grijsachtige zandwoord. Ja, helaas, je moet eruit. Want je moet ook nog op uh, cadeaujacht. Cadeautjes ergens. Uh, maar uh, leg de lat niet zo hoog. Als je iets minder hebt gekocht... gaat het omdat je gewoon betrokken bent. En uh, doe het niet te moeilijk. Maar goed, je, je zat naar deze plaat te luisteren... en toen dacht je bij jezelf... hè, dit lijkt gewoon op iets wat ik ken. Ja. Het lijkt namelijk op... Uh, dit. Het begin. En dat vond je lijken op... Uh, dit. Ja, ja, ja. Maar ik zong wel zo mee met, uh, met die andere plaat. En hij paste er zo in. Was young, it that life was so ja, ja. Maar goed, ik hoor het een beetje, ja. Ik weet niet of ze nog geprobeerd hebben... een rechtszak aan te spannen, want het is natuurlijk best wel de moeite waard... om dat te proberen. Want dan kan je toch een hoop geld... in de wacht slepen. Ja, En ze horen van, hé, hey, het is hetzelfde melodielijntje. Dat hadden wij eerder bedacht. Ja, andere tekst. Nou ja, dat is gewoon gejat. Ja, dat is gewoon gestolen. Ja. Dus het... Uh, het gaat je geld kosten, ja. kom maar op. Precies. Nou, vertel, het is ja. de zaterdagmorgen. ik ja. nog een stukje geschiedenis na, uh, na, na het nieuws in het tweede gedeelte. Het is namelijk 2 december. Wie is het jarig? En wat is er allemaal gebeurd? Onder andere, en ik was hem eigenlijk ik vergeet, de eerste treinkaping. En ik dacht dat het altijd bij de punt was, maar dat was helemaal niet zo. Niet? Nee, dat was, was de vorige een treinkaping. Maar goed, straks wow. daar meer over. Eerst ja. zeg even, Sinterklaas waarschuwt voor dronken Beun Klaas. Ja, op pakjesavond, ja. Oh. Want oh, uh, dit uh, Arie Geurts uit het zijn Zijn agenda voor deze weken zit al sinds de zomer zomerpad dicht. Band dicht yeah. En zijn advies: boek op tijd en zorg dat iemand kiest met een keurmerk of certificaat. Want er zijn veel Beunklazen actief. De Beunklazen, de Beunklazen onder de. Uh, hè, die, die, die, die zijn verschrikkelijk. Die zijn dronken, ze maken foute ja. grappen. slechte oh. pakken, waarden die eraf vallen. En nou ja, je hebt er ook een goede tussen. Maar uh, ja, het, het is allemaal niet zo eenvoudig. Het moet heel goed met mensen om kunnen gaan. Met vooral met kinderen. Yeah. En ook in zijn gewone leven vertelde deze uh, echte hulpklaas... van nou, hij werkt met veel mensen. Humor, blah, blah, blah. Maar het is wel heel grappig, want ik heb een collega... en die had dus een keer een Sinterklaas besteld... En die is dus uiteindelijk eruit gegooid. Omdat hij uh, de klachten waren geweest. Maar zij wilden hem graag weer. Want die was ook teut. Yeah? En ze hebben, die kinderen die, waren er, die hadden niks door. En ze hebben zo vreselijk gelachen om die man. Dus van, oh, die ja, moet gaat... weerkomen. Ja, dat is toch leuk. Ja, dus, uh, ja. Als er geen kinderen bij zijn. Kan je het niet <coughs> zo gek maken als je ze zelf wil. Ja, maar de kinderen waren dus gewoon te jong. Om überhaupt wat te, wat te merken. Oh, en die ouders oh, ja. die hebben zich echt helemaal, ja. helemaal rot gelachen. Dus dat is het ook wel weer grappig. Ik heb ooit voor uh, Zwarte Piet gespeeld wel. En ik was dan samen met Sinterklaas natuurlijk helemaal gesminkt. En dat. Allemaal. En die Sinterklaas was ooit in een jaar daarvoor was hij onderuit gegaan. En uh, het was te warm. En uh, hij was best een beetje zenuwachtig. Dus uh, daarna had hij zich wat moed ingedronken. En ja. dat kwam ook wat rollig over. Ja, maar soms krijgt Sinterklaas ook overal een Zo'n jenevertje of ja, zo. Ja, ja dat, uh, dat kan niet goed gaan. Hij had een uh, meid erop en jij hebt een neuten. Hij had een ja. sprei om. En die spray kende ik uit de voorkamer. Ja, Op dus terug kon je de... zien waar de asbak had gestaan. Precies. Je ja. ja. kent de tekst niet. Ik ken ze gewoon helemaal uit mijn hoofd. Die ja. stukken tekst. Ja, en hoewel... ja, ik krijg ook weer die gekke filmpjes natuurlijk straks op tv. ja Van al die Sinterklaassen die dan van paard of donderen en zo. Die vind ik altijd wel erg grappig, hoor. Echt, dat gaat terug tot, tot nou, twintig jaar geleden, denk ik. Ja. Maakt het ook allemaal niet uit. We kunnen ervan genieten. Ja. En uh, thema en palen kunnen ook van genieten. Ja, totaal geen bruggetje, maar het maakt het ook allemaal niet uit. Ze hebben een uh, cd uit met B-kantjes en rariteiten. En dit is List of People... Ja, een lijst van mensen. En die heb je nodig als je cadeautjes moet kopen. Dus ik vond het toch wel weer toepasselijk dan met Sinterklaas. Een psychedelische shithead.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 In rijstwafels en rijstbloem voor baby's zit soms te veel arsenicum, een kankerverwekkende stof. Dat zegt consumentenorganisatie Foodwatch na onderzoek, schrijft Trouw. Foodwatch wil dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingrijpt. Maar die doet dat niet omdat de overschrijding binnen de onnauwkeurigheidsmarge valt van 20%. Foodwatch vindt die marge te ruim.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 Rotterdammers die met oud en nieuw betrokken waren bij rellen, moeten de komende jaarwisseling thuisblijven. En dat staat in een brief die ze krijgen van burgemeester Abu Taleb. Het gaat volgens hem om mensen die betrokken waren bij georganiseerde rellen waarbij de ME moest ingrijpen. Hoeveel mensen de brief krijgen, is nog niet duidelijk. De Kroatische oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak... heeft woensdag zelfmoord gepleegd met kaliumcyanide, beter bekend als cyankali. Dat blijkt uit onderzoek door de lijkschouwer. Praljak dronk het gifdrankje tijdens een zitting van het Joegoslavië-tribunaal. Toen die in hoger beroep opnieuw tot de 20 jaar cel werd veroordeeld. Hoe het komt dat hij het gif bij zich had, wordt nog onderzocht. Sylvana Simons wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Ze wil lijsttrekker worden van haar partij B1, schrijft de Volkskrant. En daarvoor moet ze wel naar Amsterdam verhuizen, want nu woont ze nog in de buurgemeente Ouder Amstel. Simons partij deed onder de naam artikel 1 mee aan de Tweede Kamer, maar veroverde daar geen zetel. Het weer. De dag begint op veel plaatsen mistig en het kan ook glad zijn. Vooral in het Midden- en Oosten kan die mist lang blijven hangen. Elders breekt mogelijk de zonneregeling.